De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Beschreven door Peter Reumann. Vandaag, iedereen in groep. Zeg jongen, wordt het zo langzaam een hand getaard om eens een keer een te gaan halen? Wacht, wacht, wacht even stil nou, Ik ben met mijn administratie bezig is plus 150, 500 houden, twee, Zo'n klein kerkje is gevaart te maken zou ik maar zeggen... Eindje laat me niet uh, lelijk. Twee. Twee vind ik nog mooier. Dat is dan... Ten... Ja, dat is niet te geloven. Zeg. Ik hou deze maand geld over. Nou, dat zou ik dan maar niet beleggen in de handel als ik jou was. Ik heb het dan voor drie geeltjes spaar. Dat is het bedoel, ik je koop je niks voor tegenwoordig. Je kan het beter maar gelijk omzetten. Dat is beter voor de economie ook trouwens. Ah, kom op, jongen, Toon Toon zal lekker kwalen... Als het die drie geld is, wil jou zien. Ah, nee, ik, ik ga niet naar Toon. Ik mag ik, ik, ik nog even op Hep dan ga ik naar huis, uh, naar Thees. Maar je gaat toch, je gaat nooit meer naar Toon? Wat heb je tegen die kroeg, nou jongens? Nou, papa, ik vind het thuis wel gezelliger en ik. Nou uh, ja, ik zal nog wat vertellen. Sinds ik niet meer bij betoon kom, kan ik Hep's huur betalen en hou ik er geld over ook. Ja, maar ik dan? Heb je wel eens aan mij gedacht? Ik sta op het punt van ernstige uitdroningen. Nou, je ga toch alleen nog naar de kroeg. Dat kan ik niet betalen. Nee, daar ben ik er zeker goed voor. Dat, dat heb ik wel verdiend, zou ik zo zeggen, kom. Oh, in welke hoedanigheid is het voor van dan wel? Nou, ik heb je gemaakt. Goed, het is niet helemaal gelukt zoals het me voor ogen stond, maar ik heb je gemaakt. Als ik dat niet had gedaan, dan zet jij nou niet voor lekker je munten te tellen. Nou, hartelijk dank toch daarvoor. Ja, ja, want je moeder wou er niet aan, hoor. Die wou er niks van weten, niks. Ik heb het er doorheen moeten drukken. Want ik wou, ik wou een peet van mijn eigen, zo'n grote, blonde, sterke jongen... Die kapitein zou worden op een schip of minister-president. <laughs> die zo lieve zorgzame vader een paleis zou bouwen. Oei, oei, oei. Ja, het is anders gelopen, akkoord. Akkoord, mijn zoon. Mijn zoon die heeft een vochtige stalling. En mijn paleis ligt nog steeds drie ogen achter. Maar ja, daar zou er toch op zijn minst een borrelje vanaf mogen. Hallo jongens! Alles kits achter de rits. Wat, wat hebt hij? Een gouden kleppie. Hé hey, Fritsie, ga maar zitten. Nee, Fritsie blijft even staan. Frits heeft al te vaak gezeten in zijn leven. Gaan we lollig worden? Jij ja, kwam voor de huur, voor haar. Jip, ja, huur? Betaal jij huur voor dit vochtige krop? Speek ja. spreek betaalt slechts 95 gulden smans. Veel te weinig dus. Nou, de rest zal worden bijgelegd door de vereniging ter bestrijding van de remitiek. Je ja, mag kraken, alles trekt die krom voor het vocht. Zal je jou eens hebben rechtbaar gedaan? Uh, ja, de huur. Je hebt het zeker niet? Nou, dat dacht ik wel. Nou, nee, het zal je misschien verbazen. Mij maar... Maar verbaast niks meer van jou, Peggy. Oh, oh, oh, oh, het is toch mensonterend. Hij verhuurt iemand een unieke gelegenheid om zitten om binnen te lopen? Maar betalen? Hou oh, maar. Het zal je misschien verbazen, dus, maar ik heb de huur hier inderdaad klaar liggen, ja. Ha, daarom. Wat? De huur, hierop. Oh, oh. je hebt het dus toch? Ja, kijk maar. Ja. De, het komt eigenlijk ergens niet zo gelegen. Wat? Hij wil het niet, jongen. Niet aandringen, niet doen. Kijk, als je het toch graag kwaad doet... ...geef het dan maar aan je arme oude vader. Die komt het eigenlijk ergens altijd gelegen. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, wat bedoel je? Dat je mij die huur wil geven mag. Hé, hey, hard met een Frits. Nou, ik bedoel dat je aan mij zal niet afkomt. En dat je daar vandaag dag dus op gereikend had. Daarom. En dan? En dan? Dan, dan? dan had ik het laten zitten, ja. En dan? En, en... En, en dan had jij iets voor mij kunnen doen. Dit stinkt, Pijk. Een uur in de wind. Dat stinkt helemaal niet. Dat is gewoon een zaakje. Koos je de handel. Saar koos je. Uh, wat houdt dat in? Dat hij bezig is de boer weer op te lichten... ...maar dit keer onder Rabinaal rabbinaal toezicht. Kijk, Pijk. Ik handel tegenwoordig in kunst. Mooie kunst om naar te kijken. En voor weinig. Stel je voor. Jij zit thuis. Hm. Bent uitgekeken op de televisie. Hm. Kijkt naar de muur en... Wat zie je? Ja. Niks. Dan ben je nog nooit bij hem thuis geweest. Zulke grote vochtplekken op het behang. Ah, ja, wat dan. maar. Hm. Ja. Goed, goed, vochtplekken. Maar verder zie je niks. Nou, ik vind dat een rot gezicht persoonlijk. En je, dat vind jij een rot gezicht? Ja. Jij zou er graag wat overheen willen hangen, hè? Een Rembrandt of zo. Ja. <laughs> Rembrandt? Vermeeren, vermeigeren. Jij ja, zegt het maar en ik lever. Voor, voor 95 gulden? Ook voor 95 gulden. Maar dan heb je wel een hele kleine. Een kleine Rembrandt voor 95 <laughs> En noem jij Koos in de handel? Ja, je, je, je, moet, je moet het zo zien. Het zijn postume schilderijen. Oh, ja. Het moet even onder ons blijven. Maar ze zijn dus na hun dood geschilderd. Voel je hem? Hm. Maar zo goed als oud. Het is maar toch een portret. Heb ik ook, portretten, heb ik ook. Ik had het over jou, ouwe snafter. Nou zit hij weer in de valse schilderijen. Ja! En tot over mijn oren mag ik wel zeggen. Maar ik heb dus een mannetje, een prima verkopertje, die momenteel bezig is de verkooporganisatie op te zetten. En dat neemt even tijd. Maar mijn artiest, mijn kunstschilder Eppie Happema, je kent hem wel, schildert razendsnel. Hij lijkt wel twee konijnen. Eppie. Maar ik Dezelfde. Oh, die is gekomen, man. is hij nog steeds. Maar hij schildert daar zwart bij. En ik heb het dus te veel van die schilderij, vergaat-ie. Ik moet een partij opslaan. En nou dacht ik, als jij die mand huur nou lekker in je zak houdt... Hmm. dan zet ik die voor korte tijd wat doekjes in een hoekie. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ja, nee, nou, ik betaal toch liever de huur. En dan leg ik er nog een meijer naast. Een hey, meijer voor de moeite? Voor moeite die jij niet hebt. 150 gulden. Deal. Zo kent ik je weer. Nou, ik breng ze zo meteen langs. Zal u? Zo. <laughs> 150 plus 75 plus 95, dat is... 320 gulden. 320 gulden. Zaken gaan goed? Ja, ja, jij dan maar niet te vroeg, Rockefeller. <middels> Vermoed je het eens? Ja. Je leggen ze heel hè? Heerlijk, mop. Hè? lekker wel, mop. Ik word daar als... Hé, hey. hey. Ik word er gewoon onpasselijk van hoe jullie leggen te keren te doen. Er gaat niks boven huiselijke gezelligheid in familieverband. We maken wel twee kleine kinderen. Jij bent je Op hem? Wat denk je wel niet van je eigen toos. Jij kan niet zien dat wij het leuk hebben samen. Nee, inderdaad, dat kan ik niet zien, nee. hè? Ah, ja, ga toch lekker weg. Het is dat die ding is, die zag er van een broer van jou, dat het is trouwens. Anders ging ik inderdaad. Nou is het hier nog net uit te houden. Beter dan onder een natte kant, ergens in de portiek. <coughs> een portiek. ram voor mijn borst. Mijn borst. Oh, mijn borst. En die erwtensoep van het leger is haast. Dus ook niet meer door je strat geborgen. Wat eet u eigenlijk vandaag? Het soep. soep. lekker. Zich, volgens mij, spa, je schat helemaal nog rijk van je oude door al die hier te eten. Doe mij nog maar een borreltje voor hier, voor m'n borst. Zeg, ouwe, ik hoop wel dat je me vertelt waar je je oude sokken gestopt voor je de pijp uitgaat. Als, als ik de pijp ga, wat geheel nog niet staat, voor ik de pijp ben, komt alles wat ik heb ten goede aan degene die mij in het leven de meeste vreugde heeft gegeven. Nou, daar zal de kroegbaas dan heel blij mee zijn. Goed. Nee. U allen hier aanwezig. deze. <tries> ja, welk een vreugd om in deze gezellige familie weer te keren. Harry, heb jij gedronken? Hij is lam. Ik zweer het je als een canonzie. Nee, geen alcoholici voor mijn. Je bent zo, zo vrolijk. Ja, jij hoort zagaranig, te dus aan. <tries> Hé, hey, dat is jouw rol. Zagraanig. Niet meer, nooit meer. Niet als je weet hoe mooi het leven is. Je bent al een groep dat je eruit wil stappen. Dat ben je toch niet... Je bent to dat ben je toch wel van plannen, hè? Nee, mijn leven is veranderd. Vandaag heb ik het licht gezien. Ik ben in Joop. Achteruit, jongens, kijk uit, pas op. Kijk uit, kijk uit, die net neck. Volgens mij heb je drugs de wacht, wacht, wie is Joop? Joop is alles. Joop is het universele, dus. Wat? Joop is mijn meester. Joop hebt verteld van de noden. Hij heeft mij aangeraakt. Mij laten zien dat je niks van een ander... maar alles van jezelf moet verwachten. Joop hebt mijn diepste wonden geheeld. Min jij dat? Ja, ja. Kom ook in Joop, ouwe. Ik kijk wel uit. Iedereen moet in Joop. Dat zal me daar toch een flink figuur wijzen, die Joop. Harry, jongen, we even rustig zitten. Waarom? Laat mij staan, ik voel het niet. Ik voel mij licht als ik dat wil. Joop zegt, wij zijn op deze wereld geschopt, maar daarna hebben wij onszelf geschapen. Ik doe wat ik wil, want ik ben mijzelf en ik kan alles. Zo, dat was heerlijk. Wat ga je doen, Harry? Even leggen, want je wordt wel doodmoei van al die vrolijkheid. Het is het vreugde in het leven. Te... Hebben jullie al eens overvogen om hem op te laten nemen? Tot nu toe nog niet, nee. Hé, hey, wat zeuren jullie nou toch? Laten we nou liever blij zijn dat Harry weer boven Jan is. Nee, hij is in Joop. Nou, in ieder geval is hij weer Pietje Parij. Boven Jan, Joop in Joop, Pietje Parij. Een vlak erop later. Houd of nee? Peek? Hm? Heb je nog wat ruimte in dat gammele fietsje ook van je? Ik heb nog een partijtje versen van Eh uh, Ja, ik kan het daar nog wat kwijt, maar... Uh... Ga je nou alweer leggen, Mekker, om geld? Tuurlijk doet die jongen dat, met die meser. Als het bij jou regent, mag het hier best een beetje druppelen. Nou, nou meneer, maar het is niet zozeer druppelen, maar meer de regen, waar ik me zorgen over maak. Kijk jongens, het is hier zo vochtig als de pest, al die schilderijen trekken, Krom. Maar Peekie, jongen, denk nou toch eens na. Die koude sauna voor jou is ideaal voor mijn kunstverzameling. Kijk, die oude meesters zijn meestal nog net wat er niet weg gaat. En als ze daarbij ook nog een beetje Krom trekken, dan kunnen we zeggen dat ze jaren op een oude zolder hebben gelegen en nou pas ontdekt. Ja, Snap je? Ja, ja, ja, ja. Schuimt me zo twee maaier hebben, doekie. Zal ja, ja. Ah, dat is allemaal wij de verkopers aan. Ik heb hem gevraagd hier te komen vast met doekjes op te pikken. Ja, Joop, hier, Joop. Joop? Haar goede vrienden hier zitten tussen. <laughs> Het is een ja, leuke ruimte, zeg. Jammer van die fietsen. Dus je fietsenstalling. Ach zo, uh, juist. Ja, dan is het natuurlijk niet zo jammer van die fietsen. Joop, hier staat de handel. Is dat alles, goede vriend? Uh, nou, nee, dus dat er wel bij mijn thuis ook... ...en heb je dat zich het leedlazer is. Dus, maar dit is wel het meesterjaar. Daar moet meer bij komen, oh. Mijn netwerk van medewerkers wordt groter en groter. De joopgroep groeit en bloeit. Joop joopgroep. Uh, de animo om het blijde woord en het goede werk uit te dragen is zacht. Ja, ben, uh, ben jij Joop? Aangenaam. Van die hullen uh, die in Joop zijn? Van die moorkop van een zwager van hem? Ja, van Harry? Ach, broeder Harry. Ja, dat is een toegewijde volgeling. Kijk, pas op. kijk achteruit. Er is uitkijker geblazen. Figuur wil iedereen in hem hebben. Vrees niet, broeder, oude man. Alleen degenen die willen, die er voor openstaan, komen in Joop. Goede broeder Frits, ik laat de hele handel weghalen en betaal je. Ja, ja, ja. En dat per stuk. Hoeveel? Hé, hoeveel per stuk? Een happer uit Zoiets, ja. En dan kan de kunst verspreid worden onder het volk. Vrienden, wij doen goed werk. Want laten we niet vergeten dat deze cultuurspreiding tijdens de bouw van de nieuwe Jooptempel zal bekostigen. Ga met uzelf. Vertrouw op uzelf. Joop maakt. Ja, ja. Dat doe je. Adoe. Broeder Joop, u? Zeg, hey Frits. Ben jij ook een Joop? Nee, Joop is een mijn. Uh, ik bedoel in mijn zaken. Kijk, de zaak ligt eenvoudig. Die Joop is een charismatische figuur. Later, en loopt u daarvoor bij de dokter? Heb uitstaling zo gesproken. En er zijn een hele hoop figuren die hem achter zijn reet lopen vanwege zijn lekkere babbels... Nou, en die stakkers laat hij die schilderijtjes verkopen. En de opbrengst steekt hij in zijn zak. Ja, nee, hij wil een tempel laten bouwen. Peekje, jongen, laat je nakijken. Joop hebt één tempel en die zit op de hoogte van zijn maag. Twee, zeven, negen, drie... 3-0 Ja, mevrouw, u spreekt met broeder Harry vanwege het Joopgenootschap. Joop, heb een boodschap voor u. Pardon? Nee, u spreekt met Harry en ik ben een Joop. Uh, uh, pa pardon nog eens? Nee, nee, dat is helemaal niet lastig, mevrouw. Dat is juist een groot gemak. Maar nu verkopen wij oude meesters tegen zachte prijsjes en... en me, mevrouw? Mevrouw? Hmm. Weer opgehangen. Moet het niet? Nee, broeder. Hey, ik ben je broeder niet, zwager. Ach, het zal vast wel gaan lukken eens, hè? Ik hoop het, zuster. Wij blijven vol goede moed. Want het leven is mooi. Maar wel heel, heel moeilijk. Peek, wij moeten hier iets aan gaan doen hoor. Waar Nou, een herrie. Tracy, ik ben geen spiegiator. Laten we blij zijn dat jij eindelijk weer een beetje vrolijk is. Ja, maar laten we dan zorgen dat hij vrolijk blijft, Peek. Als het nou met die schilderijen niet veel lukken, dan zakt hij zo weer in zijn oude somberheid. Eh, ik kan ze moeilijk voor hem gaan verkopen. Ja, maar je kan er wel één van hem kopen. Zo'n klapkatonnetje voor drie geeltjes? Ja. Tracy. heb jij die dingen wel eens goed bekeken? Als je niet beter zou weten, zou je denken dat ze door de werkzaamheden van Rembrandt geheel met de voet geschilderd zijn? Ach, het gaat niet om die dingen, het gaat om Harry. Als jij hem nou gelukkig kan maken met drie geeltjes. Ja, kom, zeg die stuk voor stuk en een zak voor Joven zonder wij. Ach, hij zal zo blij zijn. Harry? Kinderhand is gauw gevuld. Met, met 75 Goede Goeiedag. Daar maak je een hele weeshaus gelukkig van. Nee, nee, kijk eens even aan, broeder Joop. Zo, kijk aan. Broeder, oude vader van de man, dienst van de staling gebruiken. Zeg maar, Fokker, het vrouw wat makkelijker. Had u mij nodig, boerder? Nee, makka, ik zag je staan en ik had van de wijk nogal om je gelachen. Dus ik dacht, uh, met bent die enorme dorst die ik heb. Ik spreek hem even aan. Luister naar jezelf en praat tegen jou. Ja, ah, niet dat ik iets uh, te vertellen heb, maar het is uh, mijn strot. Ik... U had om mij gelachen? Ja, van de wijk om die schilderijen. Uh, daar bent u in geïnteresseerd. Nou, uh, reken maar voor yes. Iets drinken dan, misschien? Nee, uh, nou ja, doe. Doet u mij maar een biertje. Uh, twaalf een bier en van hetzelfde. U, u was dus geïnteresseerd in een schilderij. Ja, nou kijk, dat wil zeggen in dat geval dus eigenlijk... Uh... Want daar kon ik ergens wel om lachen. Ja. Want die zwakke zoon van mij. die heeft dus zo'n schilderij van die flapkraners gekocht. Eh, uh, pardon? Uh, van wie? Van die dingen, Hoe heet die Harry? Ah, uh, uh, broeder Harry heeft een verkoopresultaatje behaald. Ja. En geen kunstig loopmodelletje of zo'n lekkere maat. Nee. En stel dat je ik kan hem wat gezien. Broeder Pink heeft voor de nachtwacht gekozen. Daar zal hij heel lang plezier van hebben. Nou, wat is lang? De eerste avond roept de vervel of vervel over het behang. Ik had het niet over weken, broeder. Na twee uur... Ja, ze ja, is toch een beetje zijn eigen schuld, dacht ik. Hè. Je moet ze ook niet ophangen. Hallo. Uh, uh, uh, hallo, broeder Joop. Hallo, broeder Fokke. Laat erop en laat je klokken. Wat een haast, broeder Harry. Ik ben de hele weg komen hollen. Oh ja, en waarom dan wel, nou, broeder Harry? Ik zoek dus eigenlijk. Oh, die is hier niet, dus ga maar weg, ga weg. Nou, maar ik had hem toch even wensen te spreken. Kunnen wij je helpen, broeder? Spreek voor je eieren. Nee, nee, nee edele meester. Dat ik Peek nodig heb, legt gelegen in het feit dat ik nog wat schilderijen op wil halen. Kijk aan, de verkoop loopt dus goed. Nou, dat valt wel mede helaas. Ik heb er één verkocht slechts. Peek, Peek, ik heb daar nog bijna zijn kop van. Blijf in jezelf geloven, broeder, dan volgt vanzelf het resultaat. Zegt u dat wel? Ik ga dus exposeren. Oh, faan, het werd hoog tijd in je weg. exposeren? Een categorie? Voor mij wordt op de fiets. Nee, nederlijke meester. Ik mag nu wat schilderijen ophangen in snackbar. Den vettenhap. Zo. Ach, dat kan geen kwaad, hè. Dat ruikt er toch over de muur. Uh, daar komt veel publiek. En zien kijken doet kopen, broeder Jo. En kopen brengt vreugde. Ja. ja, dat moet je niet zeggen. Mijn zoon die heeft er toch weinig vreugde aan gehad. Hij kan het bloed van broeder Galbach hier was drinken. hier. Ah, broeder Frits! Je velletje, dus hier in Ik wil nog gaarne wat van die schilderijtjes hebben voor de verkoop. Dan moet je even langs het politiebureau, jongen, want de hele handel is in beslag genomen. Oh, pardon? Ze zijn bij malle Eppie binnengevallen. Net toen hij bezig was met het melkmeisje. Wat een smeerlap van meer, Wat maakt dat nou uit? Zoiets doe je toch niet? Niet overdag. Uh, het is een schilderij. Een prachtig schilderij. Wat was het mis. Even je klip houden, anders zit ik er een dranger op. Maar wat is het probleem? Is toch logisch. zal natuurlijk vertellen dat hij ze voor mij aan het maken was. Maar het was zo slechts voor onschuldige verkoop. Dat mag jij ze gaan vertellen. Uh, nou, liever niet, broer. Toch wel, kleine. Straks schrijpen ze mij mijn graag. Die kan toch alles uitleggen? Uh, zeker, zeker. Doe het uh... maar, broeder Joop. Anders is onze hele handel naar de kloof. Ja. Dat is hij toch al. Ze hebben er gelijk brandhout van gemaakt. Het peekt al geen schilderijen meer in de stalling. Die heb ik al opgehaald. Nou, vooruit, broeder. Gaan we nog een niet. Goed, ik vrees de wetgever niet. Ik zal mij op het bureau vervoegen. Mooi, dan loop ik wel even met je mee. Uh, ja, uh, uh, nee, uh, uh, Stel je voor, als jij met mij daar binnen staat... ...word je direct vastgezet en met jou staat van dienst, bedoel ik. Oké, okay, dan ga je alweer. Maar laat ik niet merken dat je er tussenuit knapt. Ik heb niets te verbergen. Ik vertrouw hem niks. Oh, mijn meester kan je vertrouwen. Die is oprecht van lijf en leden. Wel verdomde zonde van die schilderijen. Ik had er nog vele willen verkopen. Ik denk dat Pijks zo'n beetje de enige is die erin heeft gekocht. En die moet je dan razend zelf verbranden, want ik krijg de gelazen mee. Oh, oh, broeder, broeder. Ik kan me nauwelijks wel verheugen op zijn blije gezichten. En op dat van jou nadat hij uitgeraasd is. Hé, hey, Harry, toch verslagen? Hé, wat zien jullie weer patent uit vandaag? Hey. Dat heb jij? Zo vrienden, nemen wij iets, gebruiken wij een kleine rij. Hé, hey, ik vroeg je wat, wat heb jij? Allemaal Franse cognac Zeg, wat had die jook trouwens een haast? Die kwam zo gek de hoek omrennen. Welke kant op? Van het bureau? Nou nee, ik zou zeggen juist de andere kant. De fale misgassendheid met de maling. Wat, wat heb je? He, wat heb jij? Dat was de vraag. Ik heb mijn schilderij verkocht. En je had hem net. Dat kan niet. Nee, dat was geen schilderij. Het was een houten laars met een plas verf eronder. Precies. Ja. En toen alle verf eraf gedopen was, bleek er nog een plaatje onder te zitten. Want kijk, die Epi schildert over schilderijtjes heen... Die, die ergens weer honderden op de markt hebben weten te kopen. Nee. En dat oude schilderijtje, dat heb ik dus voor de zekerheid even laten nakijken. Waarom? Nou, ik noem het noemt verzamelaarsinstinct. En? Nou, het was niet veel waard. Oh. Wat een opluchting, ik dacht even dat ik goud uit handen had gegeven. Waar is jouw gevoel van naastliefde gebleven? In zijn portemonnee. Jij hebt het dingetje nou laten krijgen toen. Nou, toen kreeg ik er slechts 400 gulden voor, maar wel handje contentje en geen gezeur. Hij <lacht> <lacht> <Goeie lacht> wil al die schilderijtjes, <lacht> <lacht> nu allemaal brandhout. Hé, was zijn broeder Harry? Oh. Niet in je zakken hoor, oh. blijf in jezelf oh. geloven. Ja. Dat doe ik ook, oh. leef jou. U hebt geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Piek de Breker, Piet Reumer. Tris zijn vrouw, Tony Huurdeman. Frits Wimwamma, Joop Huip Roeimans, Harry Sakko van der Made. en Fokke Johnny Kraakham senior. Technische realisatie Henk van der Steeg en Teun Lammes. De regie had Hero Muller. De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, beschreven door Peter Reumer. Vandaag, tegels lichten. Nou. De weer wordt vandaag net zo druilerig als het, het hele jaar al is. hebben oh. uh. het er goed zagrijnig van, hoor. Nou, vrolijk is anders. Nou, Harry. Wat? Harry is vrolijk. Hij is onder andere enige die alle dagen uitgebreid vrolijk loopt te wezen. Dat kan nooit meer lang duren. Nou. Zolang hij in Joop gelooft, hou je dit wel vol. Nee. Hij is hier geboren voor de Nee, Er ja, is een probleem dan juist. Sinds Joop kent voelde hij zich herboren. Die oplichter blijft hem vertellen dat hij fantastisch is. Nou, het staat er nog niet vast dat die Joop een oplichter is? Ach, tuurlijk. Maar als Harry daar niet snel achter komt, mm, is hij nog niet jarig. Echt, wacht eens even, dat doet mij aan iets denken. Zitten wij nou in uh, februari? Zo. Hoezo? Hoezo? Hoezo? Hoes? Geef waar die kant. Nooit een antwoord op een vraag. Nee, eerst hoezo. Zeg er gewoon dat je het niet weet. Ja hoor, zie je wel, februari. Het is helemaal februari. Dus je wist het wel. Hoezo? Hoe? Ja, laat maar. Wat zeg maar, kakel. Februari. Daar ben ik, daar ben ik weer eens jarig. Even kijken. Huh? Ja, wacht even. Ja, vrijdag. Vrijdag ben ik jarig. Oh, dat wist ik allemaal niet. Ja, ik was het zelf ook bijna vergeten. Maar ja, ja, kijk, ik ben ook niet elk jaar jarig. Ja, wat, heilig, wat, hoor, wat een onzin. Iedereen is toch elk jaar jarig. Ja, dat is zo, vader. Ik ja. ben ook elk jaar jarig. Ja, dat is je wel aan te zien. Maar goed, maar ik ben jou ook niet, Tozy. Daar ben ik toch elke dag dankbaar voor. Ja, u bent alweer erg vriendelijk vandaag. Dat heb ik altijd, als ik bijna jarig ben. Nou, dat komt dan gelukkig blijkbaar niet te vaak voor. Ja, maar hoe oud word je dan eigenlijk? 68 is het niet? Ah, 68? Is ja. jij wel goed bij die, bij die knakker boven je? 69. 17! Huh? Ik was verder, 17. Nou, geloof ik toch dat, dat ik het even niet meer zag, hoor. Laat vanaf nou, pa. Je zou misschien, als je niet zo goed kijkt. vanuit heel uit de verte kunnen zeggen. dat het lijkt alsof je nog geen 68 bent, maar. 17? Ja, nou, dat is. had ik je vader kunnen wezen? Ik ben geboren in 1916. Oké. Op, op 29 februari. Schrikkeljaar. En dan is het slechts één keer in de vier jaar. Moet je goed luisteren. Dus ben ik eens per vier jaar jarig. En word ik vrijdag 17. Ja, ergens heb je eigenlijk wel gelijk. Zeg maar, hoe zit het dan met uw AOW? Aan 17-jarigen heb je geen recht op AOW. Nee, dan moet u dan in uw geval nog zo'n uh, kleine 200 jaar op wachten. Ja, He? ergens heeft ze eigenlijk wel gelijk. Ja, want dat zouden ze op sociale zaken niet moeten weten. Nee, kom. Ja, Juk. Ik zie die koppel in de krant, oude man, tussen haakjes, 17 jaar, lichte oude ja, man. De bejaarde, F de b de A, vastgezet in, in een huidstraf, ja, Nee, ja, ja, Nee, nee, nee, kijk, kijk, voor kijk, voor hun niet ben ik 68, maar voor mezelf word ik 70. Ja, ja. oh, oh, dan ben ik een leuke cadeau. Een crossfiets. Ja, of een paar rollerskates. <laughs> een abonnement <op> doet ook <laughs> Ah, zeg, wat er een beetje lollig over doen. Als jullie met deze dochter zij iets willen geven, dan uh, geef ik me een kleurentelevisie. Ah, oh, kleurentelevisie? Oh, is het alles? Oh. Ja, ja, het hoeft niet altijd zo groot te zijn. Het gaat om het gebaar, in het leven. En ik vier het hier, vind ik gezelliger. Ja, en goedkoper ook, hè? Ja, dat eigenlijk ook wel, op de eerste plaats. En er geen drukte van maken. Gewoon, heel rustig. wel hapjes, drankjes, bescheiden. Zoals je zelf bent. Ja, zegt het, maar. Ja, zegt het. Harry? Eindelijk. Harry. Eindelijk. Wat zit hij eruit? Heb je een jung gesneden bij scheren, schere knoe? zit al met bloed. Je hebt niet meer gematten. Nee. Je bent in geslagen, geslaagd. Oh, erbij. wat vreselijk oh, wat erg, Nee, nee, niet hmm. vreselijk, Trees. Niet echt. De eerste christenen werden ook achtervolgd. Waar Heb je het over, Peek? Ik heb het over het Joopgenootschap, oude broeder. Wij zijn een Joop en dat kunnen ze niet hebben. Je moet je toen toch niet in elkaar? Nee. Waarom niet te gezen? Geen ongelijk. Nee, niet alleen daarom, maar. Wij verkopen momenteel nu tegelen, deur aan deur. Tegelen met de blijde boodschap erop. Wees blijde met uzelf en... ...geluk, liefde en Joop. En uh, ja, bij de laatste klant heb ik iets te lang aangedrongen... ...en toen... Toen net ze het interieurtje verbouwd. Verkoop ja, je dan ook al tegeltjes voor die Joop? Harry, jongen, hoe vaak moet je nou nog zeggen? Die man is een oplichter. Ja, precies, dat is hij. Hij heeft mijn leven opgelicht. En niet al uit je leven, de halve buurt hier? Heb je dan niks geleerd van die valse schilderijen die jullie voor hem moesten verkopen? Ja, die kwamen van Huip. Joop kon niet weten dat ze vals maar het waren. Dat is niet wel! Maar de enige die daar al een beetje voor in een zit is Huip. Omdat die Job met me wat te zakken. Ja, met die Huip hoef je geen medelaten te, te hebben, zeg. Kom, die moet bij me aanwezig zijn waar ik in de bak zit, Anders ga ik last van ontwinningsverschijnselen. Ik geloof in Joop en Joop gelooft in mij. Ja, maar je laat die Dat is nou toch leggen, hè, Harry? Want straks krijg je nog eens op een pak van Nee, nee. Nee, dat zal maar niet meer overkomen. Oh. Blijf dan ah. zitten, blijf dan zitten, Harry. Oh, nee, Theresa. Ik moet werken aan mijzelf. Hè. Krachtsport, gewichtstraining, karate. Ik ga het allemaal leren. Weerbaar zal ik worden. Terugslaan zullen we. Miljoenen tegels gaan we verkopen. De Jooptempel zal er komen. Slaag op dat sahel... niemand is geknakt. Joop Tempel. Hij wil gewoon niet zien dat al het geld verdwijnt in de zakken van die gladjakker. Ja, liefde maakt blind. Uh, liefde? Ja. Hoe bedoel je, liefde? Doe bedoel je dat hij met die Joop... Ja, dat... dat Niet dat ik daar iets op tegen heb. Ik bedoel dat dit red van ook eigenlijk niks van die zoete zeef. Maar dat hij met die Joop... Ik heb er toch geen voorstelling van maken. Je moet ook niet alles zo letterlijk opnemen. Ik doe wel enig maar te zeggen dat die Joop heel erg belangrijk voor hem is. Nou, dat mag ook wel. Als je nou, ja, even, als je van de datum is. Ik weet nee, niks van dat een paar. Ze hebben niet zo te zagen. Ze hebben mezelf gezegd? Nee. zie je ze, ze behaamde toch? Ze knikte toch? Ja, toen de erover En Dat is hun zuster, die heeft als kind in bed geslapen. Die zal het toch wel weten? Ja, dat. Ja, zo is het wel goed. Zie je wel? Ze bekent het. Hier. Hoeft er niet, eh, maar voor mij mag je gerust op mijn verjaardag komen als je maar met mij neemt, is de handen thuis halen. Ja, eh, pa, kom hè. vooral geen risico nemen, hè. Hoe je eigenlijk, zeven jaar? Misschien valt hij wel op jong. Nick, Tom, ben jij er ook al ingesonken? Ik heb je net al geschonken. Hey, je bent er ingestonken. Maar dat vind ik helemaal geen leuke grap. Welke grap? Dat ik heb me ingestonken, omdat ik je al had ingeschonken. Hoe kom, kom je daar nou weer bij? Dat zei het toch zelf? Waar gaat het hier nou eigenlijk over? Nee, maar ik, ik bedoelde alleen maar te zeggen... Toon, luister nou, dat jij er ook ingestonken bent met zo'n tegeltje. Je hebt daar een Joop tegeltje hangen. Wat oh, ja. Ben je zo'n het worden? O, oh, dat dan komt met gebreken. Al één oor, ja. En, uh, en, en welke oor is ik vraag, maar Het lijkt me een beetje handig te weten in verband met plaatsen van bestellingen. Dat hangt er vanaf op welke kant ik geslapen heb. Dat oor is dan dover. Dat dit, toon. Dat ja, is ook wel handig als je die mag verzwaren van je met zijn blije gekwebbelde sfeer in mijn zaak komt verpesten. Ach ja, vandaar dat tegeltje. Om er vanaf te zijn, ja. En daarbij is de Joop een goede klant. Komt hij hier wel eens? Ja, zeker, morgen, op een minuut of Dan gooit hij er een flesje whisky in van het beste merk. Hele goede klant. Uit dan we hagen. Al dat geld van die armen straks is hier naartoe. Wat zeg je? Ja, dat is natuurlijk. Zegt dus als ik het goed begrijp, is het hier dus eigenlijk ergens de Jooptempel. tempel. Zegt zeg, doe me dan lol. Hij brengt het niet alleen hier naartoe. Hebben die slaven wel eens gezien waar hij in rijdt? En wonen doet hij geloof ik in een hotel. Wat toch godsp? Meneer woont in een hotel. En haat zit al een beetje op zijn kost in de bak. Dat jij dat geld durft aan te nemen. Oh. Dan moet jij eens goed luisteren. Mijn klanten rapporteren hier een centje, maar hoe ze er aan komen, dat wil ik niet weten. Dat ik jou toch ook niet? Goedemiddag, heer, u allen hier vereend. Oh. Hallo, Joop. Broeder Twain doet mij een van het bekende recepten. Joop. Ach, en het tegeltje heeft zijn bestemming gekregen, zie ik. Een goede plek, ik zou geen betere weten. Nou, ik wel onder de tap in de prullenbak. Nee, maar nou, broeder Beek en zijn goede vader, <laughs> dat wat een tref. Naar jullie was ik juist op zoek. Zeg, moet je eens goed luisteren, Joopie. Wij zijn niet thuis voor die tegenstrijden, van jou. Hé? He? Helemaal niet thuis. Tijdig is genoeg. Helemaal kouden aan ik? Ik zal je geen tegeltjes verkopen. Nee, dat laat je die arme strakker doen. Alsjeblieft Joop, Zeg Peek. worden de tijd niet zolang ze maar hand. Hoe bedoel jij dat? Om weg te gaan? Wat zeg je, Doof. Hij is doof. En behoorlijk stom ook. Als jij op die manier met je klanten ontspringt, dan ga ik we wel. Als ik weg moet omdat onze lieve Joop hier staat, dan ga ik wel weg. Voor goed Nee, nee, nee. Nee, blijf toch nog even. Hè. Drink wat. Ah, uh, dank u wel. Nou, ik wel graag, alsjeblieft, meneer. je? Doe maar ook maar een dubbele wichtje, Bas. Hé, hey, met ijs erin, het lijkt het meer. Weet je het zeker, Peek? Ik weet het zeker, meneer. Nou, Twans, toch maar een pilsje erbij. hè? Die komt wel op. En waar ik het over wil hebben, is die prachtige opslagruimte die je hebt. Ik heb een fietsenstalling, meneer. Ja, zonde. Daar staan nu fietsen. En wat brengen die op? Bitter weinig, ben ik bang. Stel je voor dat je je hele stalling volgestapeld staat met tegeltjes. Hm? Voor het joodgenootschap een ideale distributiepunt. En voor jou een profijtelijke zaak. Nee, dank u wel, meneer. Ja, wacht nou, even. Hè. Wacht nou, even wat meneer zegt. Kijk, de oudste uh, dingen, zo heet je Jopie? Uh, uh, mijn broers kopen hun tegeltjes zelf in voor een gulden per stuk. Ze verkopen ze voor tien gulden. En aan het eind van het boekjaar krijgt iedereen zijn investering terug van de stichting. Jij krijgt voor je opslagpakweg uh, twee kwartjes per tegel en de rest gaat naar het goede doel. Deel, deel, deel, deel, lijkt me redelijke deal. Ach, dan gaan we ze naar buiten. Hm. Dus, als ik het goed begrijp, moeten steeds andere mensen investeren. In tegeltjes, in beschikbaar stellen van de ruimte. Waarom doe jij dat zelf niet? Het Joopgenildschap is een stichting op niet profijtelijke basis... ...die helaas niet tot handelen gemachtigd is. Vandaar deze iets wat ingewikkelde figuur. Maar geloof me, broer Peek, 10.000 tegels is niks. Weet je wat jij doet? Jij zoek maar ander piepeltje. Die van je eigen. 10.000 tegeltjes. Ben jij sowieso dood? Ik ga met deze schurren toch niet eens zee? Straks je niet weer schuipen, de baai is. Wat is het toch met je? Je doet zo opgewonden. Laat me je handen schoelen. Kom op hè, alleen je handen. Krijg me nou. ja. Juist ja. Ach, wat een onrust, Goed? wat een spanning. Een verstoorde hormoonspiegel. Ah, je laat je leven door je omgeving, mijn beste. Ach, ach je laat je krachten en levenssappen wegzuigen door anderen. Hè, zodat je ze niet meer voor jezelf kunt gebruiken. Voel je die energiestroom, mamme? Voel je de krachten? Het wordt warm. Laten we weer los, priegerik. Je moet jezelf worden. Dat prachtige lichaam is van jou. Het behoort niemand anders toe. Laat me je... Nee, nee, nee, nee. Wat je niks meer, pa. papa, haal me nou hier aan, ik word niet goed. Toen heb jij even een vleesmis. Eén vleesmis? Laat maar, broeder, laat maar. Ik dwing je nergens toe. Denk maar eens rustig over na. Plan? wil de glazen nog eens flink? En denk over mijn voorstel na, broeder. Nou, ik, uh, ik dank je hartelijk, zuster. Ik weet het genoeg, ik ga naar buiten, doe een frisse lucht. Ik uh, heb een goed bootje, voor de goede was. Eh, zit er maar alleen nog op. Blijf gerust. Ja, pa, je dat je met een kjetter voor de blijft. Ik zit er ik zit, ik zit nog voor de teller die jullie wel geloven. Zoals maar. jullie daar handje in handje stonden. <laughs> nee, jullie in de grote stad. Maar, maar, ja, die druif is goed voor schenken. Het is een gul wezen. Hm? En hij vond mij ook veel rustiger dan jou, nerveuze natuur. Jij ja, bent dronken, jij? Dat heb je van je moeder. Kijk, die was ook zo nerveus. Als er een haartje stond te kloppen, dus hoefde ze doen, dan ik te doen. Dat ging helemaal per zo nerveus het Jullie hebben natuurlijk een halve liter whisky die binnen werken, hè? Half een halve liter komt, de halve liter de man. was wel even bij Gul is die. Ik heb hem ook uitgenodigd voor mijn verjaardag. Wat zou je gedaan? Ik moest toch wat terugdoen voor de man? Maar... Het lijkt me wel gezellig. Het is, een, het is wel een leuk type. Ik stel me er heel veel van voor. Eh, van wat hij voor mijn mij brengt natuurlijk. Ik heb gezegd dat ik erg veel van whisky hou. Maar dat de gaan we ook wordt gewaarderd. Ja, ik ben niet goed bij je hoofd. Ik wil die Satan daar niet over vloer. mijn vloer. Het is mijn verjaardag. Het is mijn huis. Eén keer, één keer in de vier jaar ben ik jarig. En ik heb hem nog nooit kenaren nodig. Misschien ben ik over vier jaar wel dood. Maar ja, dat kan je niet schelen. Jij denkt alleen maar lekker rustig. Inderdaad, ja. Ja, en ik heb. Ik heb een noten gehouden, klokje van mijn nou, je gaat maar heel mooi zeggen dat het niet doorgaat, hoor. Reken erop! Ik zal je één ding zeggen, ouwe. Als, als hij komt, ga ik weg. Afgesproken. Huh, toch fijn dat wij de dingen gewoon uit kunnen praten. Zeg, hey, uh, heb jij nog wat onder de kurk? Spiritus. Nee, dat heb ik. Nou, als er een kolletje maken. <middels> Waar ben jij mee bezig, cracklampolie? Huh? Fietsen. Fietsen? Huh? Fiet? Ja. Je zit op een apparaat met Willem, maar, je, je, goed, maar je slag vooruit? Uh, dit is een home trainer, oude man. Wat? Nou, laat me nou. Wat? Huh? Wat heb je nou met zo'n fiets? Huh? Heb je dat niks Ik vind dat niks zo'n fiets. Huh? Je lukt wel niet goed bij je hoofd. He? Hey. Je trap je in het Lindewald in je blauw van je bent. Goeiedag, eh, uh, goeiedag. Tja, moet je nou eens kijken zeg, ja, dat dacht ik nou ook, He? ja, ja. Heb jij ooit van dat soort fietsen in de stalling gehad? Nee, ah, is geen fiets, is een homotrainer. Daarmee kun je zo gezegd 100 kilometer fietsen zonder dat je er de straten voorop op hoeft. Homo trainer, dat is toch typisch iets voor die, moet je eens kijken, een Nou, ja, zeg, kom, dat is toch iets voor die kokosnood? Hij hey, mogen dag. resultaat nu. Nee. Het is toch, wat heb je dat dan voor nut? Het is voor een training, nee. om je conditie op te te... Ja zeg maar, wat moet ik hey. in mijn kamer? Ja, wacht maar. Nog, nog even. Twee, twee kilometer hm? en dan ben ik er. Maar waarom nee. dan? Nee. Waar moet je niet toe. Hé, te kleed! Waarheen gaat u vlug? Nee. Ja, ik kan me niet schelen maar hij heen gaat, maar die halve fiets gaat m'n kamer uit. Nee. jongen, jonge, jonge, toch zou ik zo'n dingetje ook voor mijn verjaardag willen hebben zeg. Maar met een hulpbotertje. Nee. Zo trap je af. Volgens mij wordt hij dat moe... Ja, wordt ja, dat ook Dat is de bedoeling van die dingen. Eh. Nou, soms snap ik niks meer van deze wereld. Ach, Ach, ja. En voor een jongen van 70 jaar slaap jij toch behoorlijk veel, hè? Ja, ja. Ja, hij ja, komt. Hij komt dan. Ach, dames en heren, direct na zijn schitterende overwinning hier, boven op de Tour de Eiffel, spreken wij met Harry. Harry, wat ging er door je heen toen je iedereen achter je liet nog eens een tandje bijstaken op het grotere mes besloot alleen nog daarboven te dansen. Laas erop. Laas erop, dacht hij, dames en heren, wat een originele gedachte. Ken je dat? Laas erop. Nou, inderdaad, ja. laas erop. Ik wil dat ding niet meer in mijn kamer hebben. Je rijden al een dag tussen de fietsen en dit nog een ook. Maar, Peek, het is voor mijn conditie. Ja. Dat ze me niet meer kennen koeien Mijn borstomvang schijnt al toegenomen te zijn. Ja, dat heeft met hormonen te maken. Zo, so, dat knallen krijgen die gasten. Ja, heb ik wel eens van gelijzen? ja, van hormonen, ja. Eipijk, moeten we niet even dingen controleren, controleren op dumping? Ik moet weerbaar worden om de boodschap uit te dragen. Ja, ik heb allemaal geen boodschap aan jouw boodschap. Ik wil gaan lasten me van jouw gekte. Binnenkort heb jij helemaal geen last meer van mijn. Als de Jooptempel er is, dan word ik tempelier. Dat is me beloofd. En dan heb ik deze ruimte niet meer nodig, maar daarvoor moet ik tegelen verkopen, veel tegelen. Ja, die jij zelf hebt ingekocht voor een gulden per stuk. Zeg, hoeveel is er eigenlijk, knar? Vijfhonderd, en het geld krijgen we terug. Ja, aan het einde van het boekjaar. Hoe weet jij dat? Ach, weet je wat het is, her? Van een dief kan je niet stelen, jongen. Ik ken die wereld. Ik ken die boys. Jij bent achterdochtig, dat ben jij. Jij hebt een onzuivere levensinstelling. Jij gebruikt je energie niet voor jezelf. Hè? Hier, laat me je hand eens... Hey, ik kijk wel uit. Of nee, wacht eens even? Ik zal jezelf bijvallen te voelen. Als jij iets zorgt dat dingen bij huis komen, verdwijnt... Ah, ik verdwijn al, ik verdwijn al. Het is trouwens tijd voor mijn gewichtentraining. Ik zal sterk zijn, fors. Nou, over drie bij je speen, Kom homa. dit is, kom je wel op een verjaardag? ik, word vrijdag 17. Wat zal ik voor u meenemen? Een popspeen? Nou ja, als je, als je hem kan missen. <hierig> Eens zal ik lachen om luiden als jullie. Tot wordt dat tijd? Wij worden je van het lachen om jou. Nou, je kent Trespa, Dus je weet dat ik van mijn leven heel wat ballen gehakt heb gezien. Maar deze bal <hierig> Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang... Nou, nou, je moet het niet overdrijven, P. Laten we even je kribbel houden, Laat die jongen even zingen. Ippiripirra. Vergeet Feliciteerd man. Met je acht, met je zeven, met ja, je ja, verjaardag. Ja, met je verjaardag. alsjeblieft je, gado. Dank je jongen. Dankje, jongen. Dankje. Dankje voor dit present. Zit er niet uit een kleurentelevisie. televisie. Ja. Maar al ha, ik je vader is. Uh... Vooral ook omdat het misschien de laatste keer is. Nou, nou, nou, nou, kom op, nou, vader, geen vaste hoofdkweken. We maken nou gewoon open met het pakje. Oh, wat, wat mooi, wat fijn. Wat ben ik hier blij mee? Oh, dat Zet je vader om te springen. De... Wat is het? Een balkman. Een watte? Een balkman. Kijk, dan doe je een muziek zetten in het apparaat. Dan steek je het apparaat in je zak. En je zet de koptelefoon op je kop. En je gaat overal naar muziek luisteren. Ja. En zonder het wij last van je hebben. Overal? Overal. Op de trammalte, in de kroeg, waar je maar wil. Ja, dat is natuurlijk... Als je van muziek houdt. Je houdt toch maar van muziek. Ik zal het gaan proberen, jongen. Om daarvan te houden. Dat zal ik echt mijn best doen. Nou, ik mag het wel Dus je is het mijn lijf. Ja. Ja, ik ben er heel uh, ja, hoor. ja, blij mee, ja. ja, als ik het zo mag samenvatten. En waar is onze jarige broeder? <tie> ha, ah, ah, ah, broeder Harry. Lek herkent hij kent zijn naam. Ja, mag maar tot naart cadeau. Mag ik hopen dat u eens het grote cadeau zult krijgen en een joop zult mogen komen? Is dat alles wat je bij hebt? Nee, nee, nee, Alsjeblieft en van harte. Ah. Nou ja, laat ik niet overdrijven. <tie> dank je, dank je. Her. Ah. ha. Patsen, maar een tegel. Het is niet de tegel die het hem doet. Het is de boodschap. Klaas komt niet meer. Joop is er nu. Zeg dingen uh, wat het betekent. Heb ik je gezegd, Ruiz? Eens ja. zal het tot uw mottige hersenen doordringen. We kost u die ding ook weer? Pijk, is het niet een piek? Ja, het gaat om het gepaard. Nou, even zo goed bedankt. Zeg ik maar zeggen. Hebben ze de taart? Nee, nee, nee. Voor mij geen zoetigheden. Ik leef op krachtvoer en ik voel het sterk ben ik. Hè. Gezond ook, van lichaam en de geest. Overdrijf het niet, Tassan. Goeie, de deur stond open, hey, dus toe, ik ben toe. maar doorgelopen. Toon, wat een verrassing. Ja, ik hoorde dat er iemand jarig was Die dus dag, kom Goeie. op, ik wip even langs. <laughs> Hartstikke gezellig. Ja. Je, je hebt toch geen kentooi bijgenomen. Ja. Wat zeg je? Z'n oor, op. de er eh, ja, eh... Uh, Oh, oor en een cadeau. Op welk heb je geslapen vannacht? Dover. Rechts, rechts was vandaag wat afwezig. Laat ik dan in het linkers ketteren. Nee, schijnbaar maar uit. Ik heb het wel gehoord. Hier, Fokke. Nog vele jaren, jongen. Oh, verdomme. Schiet even vol. Achter, nee. Hartelijk dank uit de diep van mijn hart. De... Krijg het Is eindig. Meer zo'n tegel. Ah, blij de geschenken zijn overal. Joop doet leven. Nou, je, je wordt bedankt, oud. Wat zeg je? Als je valt, dan leg je. <laughs> nou, nou, nou, nou. Ben je eens in vier jaar jaren, krijg je, je niet Ga maar weg aan de man toe als je rinkt. Ik ga het maar, Kom op, Fok, het was toch maar een geintje. Hier, kijk. Voor een fles. Een fles van het bekende merk. Helemaal voor jou alleen. Ga je? Spanje, jongen. Ik weet het toch dan zo? Ah, wat ben je toch een rotzak mee. <laughs> dat zou je, je wel weer niet verstaan. Dover, bedankt voor de fles. Ik doe het ook voor mezelf. Dat houd je een paar dagen uit mijn kroeg. Heer <laughs> <laughs> ja. ja. ja. heers gezelligheid. Hier zijn blije mensen oh. bij je. Ja, meester. Van. Wat een heerlijkheid u hier ook te mogen ontvangen. Ah, broeder Harry, wat zie je er gespeerd uit vandaag. Ik doe ook vreselijk mijn best aan mijzelf, hè. En waar is de jarige Job? Daar is de jarige Job hier, pak aan. Een geschenk om uw hart te verblijven. Nou, als het de klokje zit, is het een beetje te groot voor mijn pols. Dan ja, nee. maar open. He? Ja, ja, nou ja maar, ja, ja. ja. Oh, nee, nee, als je mijn water op... Ik, dat dacht ik het niet. Een tegel. Oh, maar kijk, ik ben onderhand, ik heb, ik heb genoeg tegels op de hele boerwaterpervaard hier. Lees broeder, wat staat erop? Voor roken en drinken en af en toe van uitzeke mag de meisje blij. gezond met <lacht> de prijs. Hè? Wat je nou? Die tekst kende ik niet. broeder Fokke maakt mijn grap, dat mag. Dat is goed voor de. de, de nou ja, het is wel ergens goed voor. Maar er staat geschreven, wie in Joop is, is in zichzelf. Nee, maar meester, ik ben er heel blij mee, of... pa, pas op. Wat pas de. Op. Oh, kijk zo. Nou, oh, optie optie optie oh. Sorry, ik zag die stoel even niet wat erg. Maar ja, scherven brengen geluk. Opgewerfd, dat nee, dat ze zeggen ze ook wel. Tot snel, ik kaart aan punten, hè. Hij schikt de koffie uit. Het ja. zal wel voor mij wijzen, maar ik hou er niet van telefonisch gefeliciteerd te worden. Er zitten weinig aan vast. Met Breker. Wat? Hè? Huh? Ja, met Peek. Ei, hap! Ja. Ja, inderdaad. Nou nee, oh, die is hier. Ja, oh, ja, goed, ja. Doei! Wie was dat? Huh? vanuit uh, we... de gevangenis om mij te feliciteren. Ook in een boef, schuilt hart. Hij... Nou, nee, maar hij komt wel lang straks. Oh, gezellig, wat neemt hij mee? Een paar van zijn vrienden. God kracht, wat een succes! Heb jij nou een dood Misschien voor mij een terwijl die al die laten? Ik, Ik ben bang dat er iets heel anders gaat rollen straks. Hij komt namelijk ook eigenlijk ergens wel een beetje voor onze Joop. Oh, voor mij? Zeker. En hij neemt niet alleen zijn vriendjes mee. Ik heb het idee dat de gehele prins Marij ons met een bezoek zou gaan vereren. De, de, de, de prinsessen mag, hè? Ja, beste Joop. Ja hoor, ze willen je wat vragen stellen van de politie uit. Het heeft lang geduurd, maar hij heeft zich voor zijn onschuld kunnen overtuigen. En nou zijn ze razend nieuwsgierig naar jou, Joop. Zij ja, zijn de domme. Vrienden, broeders, ik ben hier alweer te lang gebleven. Ik moet er weer vandoor. Maar, maar, maar, meester, u gaat toch niet heen en vooruit, voor... Voor de politie. Nou, heb ik nog een flink appeltje met de schilder. Maar u bent toch niet bang? Uh, uh, bang is niet het woord, maar ik zal niet begrepen worden. Het is beter dat ik weer een tijdje verdwijnen. Uh, waar, waar naartoe? Uh, waarheen het lot mij stuurt. Uh, wat maakt het uit? Ik kom eens weer om. Maar, maar, de, de, de tegels en de Joop Tempel. Later, later, ik moet nu echt heen. Ja, nee, nee, wacht eens even, broer. Hoe, hoe zit dan met dat geld dat ik in die tegels heb gestoken? Het, Het komt allemaal terug, broeders. Eens oh. komt alles terug en nu moet ik gaan. Ja, van mijn centen. Het kan jou niet schelen, maar jij gaat van mij wel. Dat blijf. De, met je nee, handen nee, van me af, Niks daarvan, jij mag wat mij betreft vertrekken, maar ik wil mijn geld terug. Je hebt de tegels toch? Ja, nee, die heb, de, de, ja, ga naar de en niet kwijtraken! Nee, het is dat ik vandaag de haren Ze blijft van me af en het zelf nee. weer uit, hè. Iedereen moet zichzelf weer redden. Ik ga hem weg, aan u! Nee, nee, nee, ja, maar dat gaat zomaar niet! Hé, hey, hier, kom terug! Ik vermassel je! Ik doe je wat! Onhaal, profeet! Gaan we van nou! Wat is hier eigenlijk gaande? Nou, ik denk dat er iemand bij zijn positief is gekomen. Arme, arme Harry! Ben je gek? Laat hij blij zijn! Die jongen, dat was toch niks! Toos! Vergeet de taart in de koffiebar. We hebben trekker boel. U hebt geluisterd naar de brekers. Of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Piet de Breker, Piet Reumer. Rees zijn vrouw, Tonny Huurdeman. Hannie, Sakko van der Maade. Joop, Haarbrooijmans. Toon, Ab Abspoel. En Fokke, Johnny Kraakamp senior. Technische realisatie, Henk van der Steeg en Tun Lammes. De regie had, Hero Muller. De Brekers. Of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Vandaag inbraak. Pek. Pek. Hoe laat is het? Het is vroeg. Dan worden we even wakker, Pek? De wikker is niet afgelopen. Oeh, het is zeker. En hij zal toch nog stil blijven staan. Wie weet is het twaalf uur. Even mm. straks ben ik weer te laat. Mm. Niks meer. we moeten opstaan. Peter eruit. Mm. Straks, even oh, nou, kom nou, Peek. Ja. Uh. En hoe laat is het nou? Ik weet je niet. klokkie loopt al jaren niet meer. Je hebt toch een wekker. Ach, die is toch stuk. Dat zei ik toch al, Donja. zo luid, Trace, op de vroeg, Ja, wat nou vroeg, wat nou vroeg. Misschien is het wel verschrikkelijk laat. Hé, hey. Donutje. Harry, Harry opstaan! Nee, zal ik koffie zetten? Maar mag maar ik doen al een beetje zoeken. Hoe laat is het haar? Huh? Is er koffie? Ik zeg hoe laat is het? Ja, Weet ik het. Je hebt toch wel een klokje? Huh? Omdat je overal anders te laat komt haar daarvoor. Te laat voor wat? Er mag toch nooit niemand op me. Maar... Oh ja, zing dat liedje nog een keer, zeg. Hey, goedemorgen. Hey, maar... Wat werk ik? Ik snuf een koffie. Nee, dat, dat klopt niet, nee. nee, dat dacht ik al. Nou, kom op, thuis. waar wacht je op? Hop. Weet u misschien hoe laat het is, Pa? Uh, ja. Goddank. Het is precies uh, tussen zes en twaalf uur in de ochtend. Ongeveer. Tenminste, dat dacht ik. Ik heb vorige week mijn klokje verloren. Oh ja? Maar. Hé, eh, mijn en Waarom hebben we in dit huis ook geen klok? Je zal zien dat ik niet te laat kom op mijn werk. Maar dat schijnt jullie niks te kunnen schelen. Koffie, koffie, lekker. Jij hebt mijn lijst nog. Ja, ja, ja, eh. ja ik ga koffie zetten. Ja, ik ga mijn eigen wassen. Nee, nee, dat kan niet. Ik ga mijn eh? eigen eerst wassen. En Petje jij gaat bellen hoe laat het is, hè? Oh, bellen hoe laat het is. Telefoon is op te gaan. Ja. Zo. Nou, er is hier al een gezellige drukte. Op straat is er niks te doen. Zeg, wat... Wat zie jij eruit? Huh, ik? Jij moet je niet alleen s'morgens wassen. Nee. Je moet je eigen ook strijken. Die mensen, uh. mensen, wat een, ver, een verkreukelde kop. Ik heb toch al diep geslapen. En wat is hij? ding is? Lekker gedroomd? Huh? Lekker. Nou nee, ik heb een nachtmerrie gehad. Ja. Gedroomde. Oh, ik riel nog bij de gedachte alleen al. Ja. Ik droomde dat het s morgens vroeg was. We waren net op. En wie kwam daar binnen lopen? O, o, o, o, o, o. U. Ja, u kwam binnenlopen. Ah, oh, wat een rotdroom. Wat een zof. Het, het is half zeven. Half zeven. Had ik nog gelijk? Nou, nou, kom op nou. Wie gaat er komen? Ja, die met Iedereen gaat zijn in. Ja. Je hebt een huis vol leuke spullen, rijdt. Nou, moeten ingebroken spulletjes weg. En dan komt de verzekering. Dan geef je op dat je leuke spulletjes weg zijn, maar ook een kleurentelevisie, een videorecorder, een stereotoren, magnetron open, you name it. Ja, maar die heb ik helemaal niet. Nee, maar dat weten zij toch niet, mafkap? Dat geef je gewoon op, zij tikken af en je hebt je zakken gevuld. Nou, volgens mij mag dat niet. Iedereen doet dat toch? En gelijk hebben ze, je betaalt toch premie? Je leven lang stort je geld waar, waar zij goede zier mee maken. Kijk, mag je dan ene keer als de toch ingebroken is, een beetje bij je eigen poen terughalen? Kijk, zij trekken de rente van jouw centen. Kijk, dat noem ik nou pas echte diefstal. Ja, ja, dat is ook wel maar. Ja, natuurlijk is het waar. En als er ingebroken is, geeft dat zoveel ellende dat je er best iets van terug mag krijgen. Ja maar ja, toch? ja, maar ja, maar wanneer wordt er nou ingebroken? Ach, moet je eens worden. dat is zo zinvol. Als je nou hier of daar eens laat vallen, dat je wel wat leuke spulletjes in je huis hebt staan... ...die nodig vernieuwd moeten worden, is er altijd wel iemand die dat hoort en denkt... ...hé, hey, ik sluit er eens even in. Maar dat mag toch niet? Ach oh, jeetje, nee, nee, natuurlijk mag dat niet droppie. Nou. Maar kan jij er wat aan doen als, als, als je toevallig iets hebt laten vallen... ...en een ander denkt, ook toevallig, ik breek er even in? Ja, ja, ja precies. Zullen je nou horen, Hè? Hé, nee, Peek. Nee, ik heb hem alleen het principe van het verzekeringswezen oh, erbij gebracht. Easy, hè? Zit jij er ook? Wat een raad ja, Het schijnt dat je bij je eigen kan laten inbreken en dat je dan veel meer terug kan krijgen dan dat er weggenomen is. Ja. Zo, oh. nou ik ben weer thuis. Ja, ja, ja. Ja, ja wat is er met jouw bek. Je ziet eruit alsof je een uur in de zin hebt leidt te nee. Nee. Oh, oh. ik ben ja, wakker geworden vandaag. Oh. Om half zeven wakker, omdat er geen klok in huis is. We daar nog twee uur en muren, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ze, geen klok in huis? Nee, in twee is nerveus, omdat ze op tijd op de berg moest zijn. Ja, ja. Nee. Ja, uh, wel terecht. Ik wil er liever geen last van hebben. Ik heb mijn eigen biologische ritme, dus uh, oh. daar dus hebben we geen klok meer nodig. Mearka, Trees, ze uh, ja. nog één boek zenuwen, dat mens. Eén boek zenuwen! Ik ja, word er. Wat, wat, wat, wat het dorstig vet! Ja, ik ook. Ik nog een pilsje graag als je toch gaat bestellen. Nou, vooruit. Een droge sherry met zal er nog wel één fiets Ja, pa, doe mij nou ook wel een bier. Ja, ja maar. wacht ik ik, ik. ik. Ik. En vraag een... mij nog een bakje prinda's? En nee, ja. Ja, dat zou wel lekker zijn, zo zeg. Een <laughs> rondje. Dat zou wel kraken. <laughs> ik zit vast met een rondje. En toen. Ik vind het niet prettig, maar ik moet ze stillen, toch? Nou, dat is zo. Maar jullie hebben toch wel een klok in huis? Nee, maar wij niet, want uh, nah. ja, wie wacht er nou op ons? Niemand, toch? Uh, spreek voor jezelf, haar. Ik heb er stalling. hè. Maar ja, die hoeft niet voor negen gaan open. Ja, nou, dat begrijp ik nou echt niet, hoor. Ik heb thuis een juwel van een klok hangen. En niet alleen een sierad in huis, maar ook nog eens op de hoogte van de juiste tijd. Nee, ik, ik heb de wekker van een maar die het begeven. Ja, nou, wat heb je dan ook aan een wekker? Nee, Pijk, in jouw positie. Jij moet toch een schitterende, mooie, Saanse hangjongen uh, hebben? Ja, ja, ja, lekker eten. Koop jij hem voor me? Ja, natuurlijk. Pijk, op mijn keer toch rekenen? Ja, ja. Hé, hey, dat weet je toch? Nou ben ik toen vallen tegen een partijtje aangelopen om te zoenen en reën alle mensen, schreef spul. pracht van een klok voor aan de wand. Nee. Ja, geloof me, slaat elk uur gegarandeerd. Ja, en als hij nog eens een uurtje overslaat, dan slaat hij het volgende uur twee keer. Zeer betrouwbaar als klok zijnde en bijna voor niks. Misschien is dat iets voor het verjaardag. Uh, ik heb geen paardjes, schrijf geld hard. Nee, nee, maar uh, als we nou Sam-Sam zouden doen als het ware. Ja, 3,5 mei, Goeiedag. dag. is voor niks. Als jullie hier vaker een blaf En gegarandeerd bijna antiek. Hé, hey, Pink, doen. Wat doen? Ik, ik, weet, ik weet het niet. Wat niet? Maar denk uh, aan Trace, hoe ja? blij ze zou zijn. Dan. Ja, precies. En aan jezelf? Ja. Hè? 3,5 mei en voor echt antiek? Nou. Dat is alleen voor de verzekering al wat investeren waard. Ik... Waar hebben ze het nou over? Ja, ze hebben net een klok van me gekocht. Ja. Jongelui, gefeliciteerd. En proost. Proost. Heb je me verstopt? Ja, her. hij ligt op een veilige plaats. Ja. Ja, dat kan naar jou in je neus hangen, want dan je is het binnen twee dagen. Ik heb er ook al mee betaald. Ja, wel, maar jij kan je mond niet houden. Ja. Ik wel? Ja, van mij zullen ze niks horen. Nee, nee. Heb ik in de oren geleerd, met schadenschanden, met paarlijnen. Ik hou mijn mond dicht. Van mij zullen ze niet weten dat die klok verstopt, die zit. Waarom je nou je hand van mijn mond, jongen? Omdat jij je mond zo goed kan houden. Ik heb toch het recht om te weten waar je die klok hebt verstopt? Stik Hortese. Tot ik sterf van honger. Kijk, kijk, kijk, kijk eens aan. Het nee. hele comité aanwezig. Zullen we gaan eten, jongens? Ja, graag. heb je naar huis? Wij gaan uit vanavond. Ik had me eigenlijk voorbereid op een beetje gezellig thuis blijven. Oh, ik had u ook niet direct op het opa, hoor. Ik ga met Peke en met Harry. Waarom gaan we dan naartoe? André van Duin. Hier, drie kaartjes. Hoe kom je daar? Gekregen van mijn baas. Die zou zelf gegaan zijn, maar zijn is ziek geworden. Dan mogen wij. André van Duin? Het is toch die niet met die scheeve bekken? Uh, ik kan dan nooit om lachen. Nou, lachen, ja, maar dat, dat kan ik wel op die mannen, vanavond... Ja, wat hey. is dat nou weer? Heb ik eens een keer kaartjes gekregen? Gaan ze mekkeren. We... Hey, we gaan nooit uit. Ja. Ik heb niks om aan te trekken. Hoezo? Nou ja, voor het theater moet je toch iets hebben van... Uh, nou ja, van avondkleding, dacht ik. Oh. ik dat toch je pia, man? En dan, uh, carré, ik hou daar niet zo van, van dat theater... Ik heb daar een keer lang een gebraak in het gangpad van die Chinees. Stond er, stond er een Chinese kree? Nee, daar hadden we van tevoren gegeten. Ik, uh, ik heb vanavond afgesproken om te gaan kaken met uh, de jongens. Ja, ik ga naar mijn kamer. Uh, roep me maar als het eten klaar is. Ik denk dat ik nog even een tukje ga doen. Nou, Toos, hé, hey, wijfie, gaan wij toch samen? Gezellig is het twijtjes? Nee, dankjewel. Ik ga voor mijn gezelligheid. Peet, gaat mee, hoor. En jij dan? Ik dacht dat jij zo van in die komiek wilde. Peek en ik gaan... En... ...maar eten! Oeh, laten we maar gaan eten! En hoe die dan komt? Kijk eens, zo dom hè. Oh. Ja, ja, ja, het was, het was wel dom... ...maar het was geen kunst. Hm? Ik kijk toch graag naar kunst. Dat je zegt, ja, ik kan er wel op lachen. Maar ik neem er ook iets mee mee. En liefst op de. <lacht> ja. Lachen, maar dan kunst. Eh, kunst lachen eigenlijk. Vond je dat leuk of vond je dat niet leuk? Ik vond het wel leuk, ja, maar net wat ik zeg. Ja, maar wat zeg je we, dan? Hè? Jezus, Mina, we nemen u nog eens mee naar het theater, zeg. Deze wat in de broek van het lachen. Nee, ik vind dat wel gaaf hoor, die van dan. Die, de pauze, ja. De pauze vond ik gezellig. Dan was ik trouwens vergeten dat het er ook in zat in zo'n voorstelling, Pauze. Wanneer bent u nou eigenlijk voor het laatst naar het theater geweest? Eh, ik, ik ben in het theater geboren. Maar sindsdien ben ik er niet meer geweest, nee. Nou, maar nu hebben we er nog één. Nee, ik niet meer, op Peter. Ah, doet. Hij is er nog één springbokkie nee, van Nee, mij. nee, nee, ik moet morgen vroeg weer op. Tenminste, als de wekker doet, ik zie je straks wel, hè. Dag Toon, dag jongens. Dag. Nou, jij hebt wel iets dankbaars kunnen zijn, pa. Oh ja, waarom dat? Ik gaar, haar zoveel vreugde, maar ze heeft mij nog nooit bedankt. Geef me liever een pil, ze zit er een naast. Humor, jongen luister nou. Leg op straat de humor. Daar hoef ik het theater niet voor in. Humor legt vlak voor je voeten op straat. je ziet er gewoon nog wel honden drollen. Omdat je niet kijkt. Nee, het hoeft ook niet, want je kunt duiken. nee. Peek. Hey, je toch maar even terugkomen. je moet meekomen. Je moet onmiddellijk meekomen. Hij ja, heeft zijn glas toch niet leeg. Ik ook trouwens. Ga naar mee, Peek. Peek, er is ingebroken. Wat? Ja, het hele huis ligt ondersteboven. Alles ligt overhoop, Peek. Ingebroken? Bij mij? Ja, bij ons, ja. Bij iemand. Nou, maar daar kijkt ze jongen van op, ja. Meester Tart is het andersom. maar Dat jij inbrakt iemand anders. Wat, wat, wat, wat is er weg? Ik weet het niet. Ik, ik zag die troepen en de deur was geboxeerd, dus... Ik heb niet meer gekeken. Klam hem maar, kan hem, klam hem, kan hem, klam hem, hem, hem, rode vlekken. vind je toch die op, jongen? Blijf, gauw op, jap. Ik ben erger, jop. niet op. ingeloken. Bam, Nee, blijf nou af, doen, alsjeblieft dat pilsje laat staan. Dat krijg ik nog wel weg. Zeg, eh, Pijk, op, je, jongen. Huh? Zou dit eens een beetje genoeg ruimen? Hé, hey, het is op, een rotzo hier. Wacht, wacht, ik moet denken, paar, eerst denken. Denken wie mij deze rotstreek heeft geleverd. Wat hebben ze eigenlijk meegenomen? Niks, niks. Dat is me niet juist. We hebben niet veel. we hebben, de staat er nog. Behalve... Behalve wat? Ik heb nog niet naar die klok durven kijken. Huh? Niet voor dat Trace in het bed ligt. Maar ik heb zo'n gevoel, zo... Ja. Oh, oh. De slaapkamer is de beste weer op orde. Oh. Hey, heb jij daar nou nog niet opgeruimd? Ben? Nou, nee, hij moest er voorbij komen. Hij is helemaal zitten trillen, die Dichtelijk. jongen. Kijk eens, op een shitterd. hij zittert. Hij zittert. Kijk eens, hij sittert. Nou, het hele lijf van de stapjes. Ik begrijp er niks van. Hè? Volgens mij is er niks weggehaald. Uh, wat konden ze vinden? Nou, het vakantiepotje stond er nog. Ja, van die 1175 zouden ze toch niet verder gekomen zijn. <laughs> nee, het was gewoon een knaap die zijn spuit kwam voelen. Maar waarom heeft hij dan zo'n troep gemaakt? Uh, dat doe je, Trace, dat doe je. Zo'n knakker is ook onzeker, ja. Nou ja, het zal wel. Ten slotte kan jij het weten, weet het ja, Nou ja, ga helemaal naar bed, hè, mop. Dan heb ik het hier nog even op. Dan gaat toch niet weer de kroeg in, hè? Nou, hoe het is dat je net zegt, nee, maar... Nee, als... nee, nee, oh, nee. Nou. Ik blijf bij je, mop. Huis, zal niet meer gebeuren. Jij ja. ja, helemaal lekker slapen, hè? Oh, ja, ze. Waar, waar, waar is Harry eigenlijk? Harry? Harry? Verrek, je ja, die kwakbol had ik helemaal niet gemist. Harry, nee, ik weet niet wat Harry is. Nee, nou, nou ja, ik vang hem wel op als hij thuis komt. Anders gaat hij hier nog een stennis lopen maken. Nou, vooruit de baan. Nou, wel rust Ja, wel tussen, rusten, En lekker pit, hè, ik hou de wacht. Ja, thuis, voor straks wel terug en morgen, gezond weer op. Dit <lacht> is weer eens wat anders. Harry. Wat? Nou oh, ja, de slaapkamer door in de gaten, Hé, hey, dan ga ik hier op zoek naar de blok You can count on me. Oh. Waar heb je die daar verstopt, die klok? Ik heb, heb ik verstopt? Oh, oh je peet. Jongens, uh, uh, vlug. De, de, de, de klok, de deur. Ja, dat je dat ik, ja, mop. Controleer jij straks de wekker nog eens? Tuurlijk, mop. Hé, hey, wat zit je er te doen eigenlijk? Ik ruim uh, op. Rent. Oh, nou je doet het wel. Ja, Deze. Ja. Nee, dat was Europa. Ze, ze was te snel voor mijn ogen. Mijn ogen konden niet meekomen. Nee, heb, heb je hem nou? even, want dan ligt hier in die bak onder die bank die... speciaal... die... Ja? Hij ligt er niet meer. Wie? De klok is weg. Hebben ze alleen nog die oude rotklok meegenomen? Een klok van 3,5 mei en zeg, weg! Hoe konden ze dat nou weten? Ja, hoe konden ze dat nou weten? Want weet je wat het is, pa, als er tegenwoordig een kraak wordt gezet? Dan weten de betere mannen precies ze zullen vinden. Ja. Wilt u een recorder? Momentje, meneer. Ja. En dan jetten ze hem daar waar ze bijden, dat ze hem zullen aantreffen. Ja. Zelfs met het gelaatsabertuur. met kunst en ma klokken. Ma maar paard, bij, wie wist het nou van die klok? Ja, en die kon er wat aan hebben. Hij wist ervan. Ja. Want die hadden hem verkocht. Ja. En verder dus. Harry. Maar... Maar die had hem toch uh, met jou samengekocht? <laughs> Soms pa denkt Harry dat hij slim is. Hij had van huip gehoord van die bezekeringszwendel. Hij koopt daarna een dure klok en toen werd hij slim erbij gehoogd. Hij dacht, als ik die klok dan jat, dan heb ik en de klok en de centen van de bezekering. Nee. ja, Nee. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk... Ik dacht... Ik ben... Ik heb er geen woorden voor. Maar toch, toch, toch heel schrik van het biggetje. Het is stom. Huh? Want waar denk je dat hij die klok vandaan heeft, ouwe? Uit de winkel. hij toch van een partijtje? Ja. <laughs> ja, die partijtjes is die kerk. Nee, de zeker is stom. maar zo stom zijn ze ook weer niet. Maar wat doet Harry? Monsieur, goedenavond. Hij uh, komt uh, uh, kom, uh, uh, kom binnen, hij komt binnen, Kijk, uh, jezus. Wat is hier gebeurd? Er is ingebroken. Nee. Ja. En Trace ligt met meesteken op sterven. Nee. Ik wou me even testen. <lacht> ja, maar hij houdt ze goed. Nou, papa, maakt een geintje haar. Ik kan daar niet om lachen. Ik kan hier ook niet erg om lachen. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kan dat nou gebeuren dat ze, dat ze hier ingebroken Tja. hebben? Ja, hoe gebeurt zoiets, hè? Ga even zitten. Hebben ze wat meegenomen? Zit je goed? We blijven natuurlijk rotstoelen, maar. Ja, ik zit goed. is loka. Welke klok? Nou, niet omkennen, haar. Hou vast, jongen, op die stoel. Druk hem op die stoel, Wat is dit? Ik heb een lamp gevonden. Nee, maar. Heb je niet stopcontact? Dat is de hoogte, zon maar, maar Dat mijn ogen niet eens. Het is de hoogtezon, pa. 30 graad verhoor, niks mee te maken. De waarheid zal boven komen. Kijk, hey, wat is dit? Blijf zit daar. Uh, Dat is gewoon wat? de hoogtezon. Ja, maar dit is hartstikke slecht voor mijn ogen. Waar is de klok? Onze klok? Ik. Ik. Ik weet dit niet. Kom op, haar, Dit wordt erg onaangenaam. Wat heb je met die klok ja, gedaan? Ik heb niks gedaan. Jij hebt hem verstopt. Ik mocht toch niet eens weten waar die was. Heb je daar een heleboel iemand om elkaar gegooid? Zeg! Jullie zijn gek. Do, do, do, ja. Doe die hoofdte zo hard. Uh, duimsel, duimsel, ja, bekken, bekken. Het enige wat gestolen is, is de klok. En jij was de enige die het bestaan daarvan wist. Jij ja. hebt hem zelf gestolen, voor de verzekering. Ja, Geef hem naar maar toe. Het is niet waar, ik Aha. heb het niet gedaan. Nee. Doe dat ding uit, bekken. Doe nou, ik, ik, ik, ik begin te veranderen. Kom ouwe. op, kom op, bekken, kom eruit. Ja, maar Hier. ik wist niet eens wat bekken had verstopt. Nee, daarom heb je er ook zo'n van gemaakt. Kom, voor de draad, ja. Harry. Dit is alleen nog maar een hoogte, zoon, maar ik ken nog andere trucs. Ja, gloeiende pennen. Doe, jongen, gloeiende pennen. Zal ik hem goed uittrekken? Ik zal ze schoenen uittrekken. Zal ik hem onder zijn voeten kinkelen? Nee, dat vind ik een beetje onsmakelijk. Ik ik, ik, ik weet van niks. Papa, was je de hele avond? Ik was met vrienden. Kan niet. Kan niet. De sportschool. Ah, kijk aan. Mevrouw heeft voor een alibi gezorgd. Ah. Nou, kom er nog maar vooruit, haar. Ik haal het namelijk niet van als er mijn man wordt ingeroken. Ik kan er niet tegen, begrijp je? Ik voel me als een dokter die zelf wordt geopereerd. Ik was op de sportschool. Ik, nee, ik geloof niks. Ik geloof niet in, in die zon Baba. Ik zie alleen maar die veer erover Kom op, zwijf me, kip. Oh, wat hier toch aan de hand? Stil, ga jij naar binnen, Toos, dat is vergroten meens die Hou jij erbuiten, er ouwe man. Weet, wat gebeurt er hier? Ouwe man. Eh, uh, niks eigenlijk, hè? Ik. Ik sta ik op een rond de sportschool. Ja, ja, een beetje nababbelen. De, de, de... Oude man? Ik weet. Uh, helemaal van niks. De... Maar ik geloof dat we nou beter met het bed kunnen gaan. Wat moeten jullie met die hoogte doen? E ik, ik, ik, ik. Ik weet. ik, ik weet het allemaal. ik heb nee. nee. wel eens naar je eigen oude kokken kijken, Toos. Hè? Dat zie je zelf nou, Kik. Nou, krijg ik nog antwoord, ja of nee? Ik ga dan nou maar. Ik. Maar ik. ik, ik, ik kan er toch. Ook niks aan doen. <coughs> Wat hebben jullie met hem gedaan? Uh, ga naar maar slapen. Je bent zelf hartstikke oud, gekreed. Ga naar maar slapen, Trace. Dat was los op ik, eh, ik dacht, Ik dacht... Ik, ik, ik, ik, ja, ik weet het ook allemaal niet meer, Wat hoor. Dan? Maar ik wel. Ik weet het wel. Mensen hebben geen oog in de kop. Dan gaan we even rustig houden. Ik ben verstopt, geslagen met stomheid ben ik. Er is niks aan de hand. Nee, Trace, er is niks aan de hand. Nou... Nah. Wel terusten ik. Wel Ik ben kapot. En helemaal kapot. Eerst die dwaal, toen dat de kreet. En daarna on top of het. Mijn eigen zoon nog. Ja, ja, ja, hoor. Ja ja, ja, ja. Wat heb je het eigenlijk over? Dat ik zo oud ben! Oud? Je bent allemaal niet oud. Je moet jezelf niet steeds zo in de put lullen, ouwe. Ik. Ik voel het niet meer. Het is heel simpel. Hoe het ook zit. Wie er ook had ingebroken. Harry, was het niet. We zijn niet tot op de boot opgegaan. Nee, ik ken hem. Hij was het niet. Wij moeten morgen naar Huipa. Een klok kopen. Hey, gezellig, Peky. Hartstikke gezellig. Dat is een tijd geleden, zeg. Ja, we waren net aan de koffie. Jouw ook Fokken? Koffie? Allemaal koffie? Allemaal wat erbij? Heb je Kano's? Kano's? Nee, want ik heb wel een leuk sportfietsje voor je in de aanbieding. Maar laten we eerst eens even gaan zitten. Zo. Nou, allemaal een kajakkie. Ja, het is wel wat vroeg. Nou, voor een sportfiets, ja, maar voor een kajakkie fiets er wel in. wel wel. Uh, nee, nee, nee, wacht even, Peek. Uh, voordat je wat zegt, moet ik eerst even... Ja, nee, maar ik had zo'n klok voor jou gekocht. Uh, rijdt. ja. Uh, kijk, daar wou ik het dus eigenlijk even over hebben. Nou, daar kunnen we het niet meer over hebben, want die klok is gejat uh, uit mijn eigen huis. Ja... Daar ben ik van bekend. Ja. Ben jij van bekend? <laughs> ja, natuurlijk. Dat, dat soort dingen dat zich in gezien, zullen door. Uh, ja, Kijk ja, ja. me lekker ja. in, hè. Ga maar ja. even door. Zo, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. God, door, zit, door, ja door, door, Ja, door, ja, ja. ja Ze er half een fles, zeg. Nou ja, goed. Luister, die klok. Ik had jouw, Peek, dus een klok verkocht van ja. een partijtje klokken... die wij uh, dus eigenlijk uh, hadden laten namaken... Ja. Uh, ...van een klok die wij, nou ja, hoe zal ik het zeggen... ...van een klok die wij even geleend hadden. Dat voor drieënhalve uh, mei? Ja, ook namaak eigenlijk kost het week. Uh. Maar uh, de afspraak was dat die klok, die echte dus... ...die wij even hadden geleend uh. voor de namaak... Uh. ...binnen een bepaalde tijd weer terug op zijn plek hing. Want anders kregen we natuurlijk stront. Ja, uh, ja uh, dat is het dus eigenlijk, de kikzo's. Toen bleek dus dat ik de echte klok dus... Eh, uh, ja, aan jou wordt gegeven. Een <lacht> stomme. Hoe zo stom? <lacht> nou, dat was dus een klok even 15 mil. Hey. <lacht> wat een stomme tijd, hè. Vijftien? <lacht> ja. die had ik in handen. Ja, die had jij in handen. Wat, wat, wat, wat heb die, die, die klok, die, die, die, die, die, die is nog gejet. Ja, precies, gelukkig maar. <lacht> gelukkig maar, ja, gelukkig maar. Ik zag geen oog meer Dit doen, ik zou mijn geld in huis. <coughs> ik begrijp je niet. Daarom zal ik je bedelen? <laughs> we hebben hem namelijk gisteren, hebben we hem weer teruggehaald, hè? Ik heb hem eigenlijk dus gisteravond persoonlijk, heb ik hem teruggehaald. Jij hebt bij mij neergebroken. Ja, Peek, uh, zo zou je het wel kunnen stellen, ja. Maar, ha, maar, maar, maar, hebben we niet gewoon gebeld. Ja, dat heb ik gedaan, maar er was niemand thuis. Zelfs die eikel, die, uh, hoe heet die, Zagras ook weer, die bij jullie woont. Die, uh, uh, Harry. Uh, ja. Nou, die was er ook niet, dus uh, moest ik wel even naar binnen. Dat begrijp je natuurlijk toch wel, Peek. En toen kon ik die klok nergens vinden. Nou ja, toen had ik hem dus eigenlijk wel. En toen hoorde ik trees aan de deur, dus heb ik mij verstopt. En toen ze weggehold was, ja, toen ben ik, toen ben ik ook maar vertrokken. En het was een kool leren Ja, maar ik heb mijn klok hier wel terug. En ik dan? Ten... Ik heb niks. Ja, nee, nee, nee. Peek, jij krijgt natuurlijk ook een klok. Kijk, uh, dat was de klok die eigenlijk voor jou was bedoeld. Ja, he, lekker eten. Maar ja. de troep in mijn huis, de dingen die, die, die, die onherstelbaar, en die ik herhaal, onherstelbaar zijn vernietigd. Ja. Hoe leg ik dat uit? Ja. En bij de politie, Weet uh. waar de politie bellen. Ja. Nog een kojaki, Peek, Fokke? Graag, meneer. En die klok, die hele fijne wandklok, met meestal de precieze tijd, die krijg jij van mijn cadeau, Peek. Jij krijgt je 3,5 mei terug. Nou? Nou, hm? ja, valt over te denken. Ben je gelijk je rots even vergeten? En de politie toch ook, Peek? Ja, hoor, meneer, ik ook hoor, echt waar. Nou, dan ga ik nou voor Pijk even die hele mooie wandklok voor hem halen. Nou, zie je dan nou wel wat een doorslagje dat je hebt? Mm. Hé, hey, dat geld is voor de helft van Harry. Ach, die hoeft daar helemaal niks van te weten. Nee? Natuurlijk niet! Die hebben gisteravond in ieder geval een mooi kleurtje overgehouden. Nee. <laughs> Luister naar De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Peek de Breker werd gespeeld door Piet Reumer, Trace vrouw door Tony Huurdeman. Harry door Zakko van Almade. Huip, Ben Hulsman. En Fokke, Johnny Kraakamp senior. Technische realisatie, Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen. De regie had, Hero Muller.